Dijkers met het NOS journaal De aangekondigde wapenstilstand tussen Hamas en Israël gaat over twee uur in. Om zes uur Nederlandse tijd is afgesproken om vier dagen lang de wapens neer te leggen. In de tussentijd kunnen er per dag 200 vrachtwagens met hulpgoederen Gaza in. Vanuit Egypte zal er elke dag 130.000 liter diesel en vier vrachtwagens met gas naar Gaza gaan. Ook laat Hamas Israëlische gijzelaars vrij en laat Israël in ruil ook Palestijnen vrij. De Israëlische minister van Defensie heeft al wel gezegd dat Israël na de gevechtspauze verder gaat met gevechten tegen Hamas in Gaza. Nederland gaat door met het leveren van reserveonderdelen voor Israëlische F-35 gevechtsvliegtuigen. Israël kan de toestellen dan blijven inzetten om bijvoorbeeld kruisraketten te onderscheppen of ter afschrikking, zei demissionair minister Slot van Buitenlandse Zaken. In Ondermeer Utrecht en Amsterdam hebben ruim duizend mensen gisteravond gedemonstreerd tegen de verkiezingswinst van de PVV. Het protest in Utrecht was een initiatief van lokale partijvoorzitters van GroenLinks en PvdA. Later was er ook een protest van de linkse beweging Antifa. In Finland krijgen mensen vandaag flink wat geld toe als ze elektriciteit gebruiken. Voor een megawattuur krijgen ze 200 euro toe, omdat de prijs fors negatief is. Het komt door een foutje bij een elektriciteitsbedrijf. Die had verkeerde gegevens aangeleverd op de stroombeurs... waardoor er veel meer stroom werd aangeboden dan eigenlijk wordt gebruikt. Een correctie komt er niet. En de netbeheerder in Finland verwacht ook niet dat de negatieve stroomprijs... zal leiden tot problemen op het stroomnet... Wie er opdraait voor de kosten van de fout is overigens niet duidelijk. Het weer, vandaag regen met mogelijk hagel en onweer. Het gaat ook stormachtig waaien met windstoten tot 100 km per uur langs de kust. Het wordt rond de 6 graden. Later op de avond neemt de wind weer wat in kracht af. Dit was het NOS Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht. Nee, nee. like you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 ZANG